Op de Oostzee bij Zweden ligt een cruiseschip stil doordat beide motoren zijn uitgevallen. Het schip van een Italiaanse rederij heeft bijna 2100 mensen aan boord onder wie bijna 500 Nederlanders. Volgens een Nederlandse passagier gaat de hygiëne aan boord hard achteruit. Het schip wacht nu op assistentie om naar een haven in de buurt van Stockholm te worden gesleept. Actrice Tjetske Reidinga heeft de Mary Dresselhuisprijs gekregen. De prijs gaat elke twee jaar naar een acteur of actrice...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 Twee zoons en één dochter. De jongste is journalist, die komt vaak bij de nots, bij de nieuwsuur. Uh, de jongste was een kalifet. Maar goed, in ieder geval uh, en een man. Ja. En vijf kleinkinderen. Ja, ja, ja. Dus alle drie zijn ze, dus hebben ze een man en een vrouw. En ja, schattige kinderen. Ja. Lieve kinderen, kleinkinderen. En ze wonen allemaal in de buurt, je ziet je familie wel? Ja, een uh, dus, uh, heeft de Plume.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 En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was jij ergens kind of er nog veel broers nee, en zussen? Nee, nee. We hadden dus ik heb nog elf broers en zusters. Hm. Elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn, waarvan er dus twee overleden is. En hm. een zusje toen ik dus um, even denken, ik was 25, ging trouwen. Zij was al getrouwd. En ze kreeg leukemie bij het jo. tweede kindje kindje overleden en zij is overleden in de maand dat wij gingen trouwen. Het was heel triest. Ja, dat is wel. Dat zwaar. was heel triest, ja. Zelf. Ja, het was heel verdrietig. En uh, hoe ben jij thuis opgegroeid? Uh, hoe ging dat thuis? Uh, ik ben dan voor de orde geboren in 37 en uh, ja, moet ik zeggen, uh, het, het was een leuk gezin, een gezellig gezin. Natuurlijk ook heel zwaar voor mijn moeder. Mm -hmm. Af en toe was ze ook een beetje overspannen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 ja, dus ja. het was best een fijne gezin met zoveel kinderen ook. Ja. Het is wel heel ja. gezellig, lijkt me. Heel, altijd wel deel. wat te doen, hè? Heel leuk. Ja. ja. En hoe is Katwijk om daar op te groeien aan de zee ook? Uh, ja, wij woonden tussen een zee en uh, ja, dat was ook heerlijk altijd. We gingen naar het strand en uh, moeder had toen na, had daar geen last van ons voor de stuurde of zat met in het strand. En uh, Katwijk zelf, uh, ja, echt een christelijk dorp. Hmm. He, wij gingen dus, we hadden dus een witte oude kerkje, en daar gingen de hervormden naartoe. En wij moesten heel ver lopen naar de christelijke kerk. En uh, zo was het dus, maar het was een heel kerks gebeuren. Hmm. Iedereen ging trouw naar de kerk, en ja. dat is nog zo. Ja, dat is, dat is nog dat zo. is uh, heel apart hè. Katwijk is een heel kerks dorp, terwijl bijvoorbeeld Zandvoort.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 Toen, toen las ik het. dat? Ja, dat ik bij het volk Islam hoorde nu. Ja, ja. Nu ik dat geloof kwam. In Romeinen ook, hè? Romeinen 12, 13, dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het geënt ge ja, ge worden. Op de Olijnstok. Ja, ja. heeft ja. dat ja. ja, ja. Ja, dat was maar heel het is wonderlijk. Mooi. Ja, dus dat ontdekte je. Dat ja. Dat in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd, in die tijd. Ik denk ook. het niet, ik denk het niet. Ja. Of mijn oren waren niet genoeg open, ja. ik weet het niet, maar in ieder geval, toen ja. begreep ik het.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 Ja, want dat is dus een organisatie Israël Productencentrum. Dat zit al heel Nederland, begrijp je? Ja. En er zijn ja, gastvrouwen, of hoe noem je de, Jezelf, medewerkers, vrijwillige medewerkers. Ja, ja ambassadeur. En wat je het... doe je dan precies als ambassadeur? Daarvan? Ja. Je, krijgt, uh, de, je bestelt dus al de producten van, die vanuit Israël komen, die, gaan, die zijn aan de Nijkerk. Vanuit Nijkerk heb ik ze in bruikleen. En dan geef je parties.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 I am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 ja, uh, ja, hij begreep het niet erg. Nee. Hij begreep het niet erg. Maar uh, ook met de kinderen. Het, het, uh, het was voor een andere moeder, maar ze vond het wel <lacht> erg geweldig. Ja. Daarna zijn er nog twee kinderen met 17, 18 jaar gedoopt, volwassenen. Oh, nou. Dus ze hebben wel ja. iets gezien in hun ja. moeder.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 En wat zei je dan? En, nou, de ene keer was het anders dan de andere keer. Maar ik zei gewoon bijvoorbeeld van... Mevrouw, ik heb iets geweldigs te vertellen. U hebt zo'n ha, zou je even kunnen luisteren? <laughs> <laughs> en ik heb een heel mooi cadeau of zo. Het was steeds weer anders. Ja, steeds net was anders, het, Ja, net wat meegegeven werd.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is ook ook een open huis, hè? ook in Schaalrijk. Ja, Dit is ja. ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel Ja, mooi. voedselbank, kleding en, en er komen van allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een hele dat... leuke gemeente, ja. ja.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 ja. Wat, wat houdt dat dan in voor je leven? Nou, allereerst, allereerst, ja, allereerst kijken naar Jezus. Hoe, als iemand iets negatiefs zegt of zo, dan zeg ik van, hoe zou Jezus het gedaan hebben? He, ja. Als we bijvoorbeeld de moslims afkraken, ja. dan zeg ik van, waarom, wat zou Jezus gedaan hebben? Ja. He? En ja, komt kon terug naar hem kijken. En, ja. Um, um, ja, dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van, wat deed Jezus?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 begin morgens eigenlijk het woord te lezen eh, en, en, en te bidden, eh, vragen om, om leiding, vragen om, om, om hulp, want van, van jezelf heb je die liefde niet, mm -hmm. je hebt echt wel eens mensen waar je moeite mee had, en, maar eh, hoe breng je dat in de praktijk, daar gewoon te zijn veranderen, die liefde uit te stralen. Ja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 de, de voor mij. dat heet kyrus ja. ja, wijn hele lekkere wijn voor het avondmaal extra mm. zoet ja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 Eten dus. Ja, ja. tot lukt doen dus ze het. Uh, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. daar worden de nieuwe.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 Dat zijn leuke dingen. Ik hoorde zelfs dat je, als je dus heel veel producten hebt verkocht, als consulent ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor. Ja, ja, dat je krijgt kilometers, hè. Oh, zoveel ja. kilometers, uh, en, maar daar moet je wel heel hard voor werken. <lacht> Op het ogenblik dan uh, doe ik dus niet zoveel meer. En ik spaar ervan, wel, want ik wil beslist nog een keer. Ja, nou, dat is wel toch. Drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer wel naar Israël. Ja. Maar dat kan, ik, ik, ik, ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als er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 veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dus ja, dat is, is heel het, gezellig. Ja, ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die Zo gaan mogelijk, ook naar Amerika of naar een ander land. Zoals we moedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja, ze stel nu binnen Israël. Ja, ja. ja Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder hè. Ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.